Airbike, Clay Fuck, DJ Ivy, Kermitje. Niemand weet wat de dag is. Shit, wil je weten wat de fuck dit is? Niemand weet wat de dag is. Wil je weten wat de fuck dit is? Niemand weet wat de dag is. Ja, laat het duidelijk zijn: dit is geen duidelijkheid Gewoon niet zo fond, ik weet dat we huiverig zijn. Skinny motherfuckers, dus we gooien huid in de strijd. Ik pak je Santa af en dat zonder fluitje erbij. Met je neus op de feiten Jullie gekneus lijken ons toe op reuzen te lijken En die grootheid zwaar maakt het zo leuk om te blijven Ik wil wel fucken, maar rappers zijn net zo freus als die wijven Er, is de shit, we zeggen hem maar weer Halen iedereen onder dus leg je je bij neer kerel Ik haal m'n kropsel uit mijn klapblok wil je nog de grap ja, uithangen? Doe dat op mijn kap, kapsdorp Kijk de maat, hoop gelijk met de daad Want de tijd vliegt verder dan dat Zeg je m'n rakt, weinig geld in m'n zak Wat tegenwoordig scoort de jeugd met vermakten ja. Dat ja. ze ballen missen als een sletterbak Ik ja. kijk omhoog en ik zet Ik die heb stap. genoeg van die bullshit Vel het vonnis over wie er op de stoel zit Ga maar na, als keel meten wat ik die na. Dus gooi je handen in de lucht voor die vonk een jaar af met pen en papier Het is verder te zien dat ik voortbouw yeah, op Beats Dus wat staat, En ik neem het voortouw om niets dan Goed leiderschap in moeilijke tijden Ik zie geen hip-hop, alleen blije wijven Die blij doen blij zijn en blije flow schrijven Dan ben ik blij dat ze niet horen bij de blijven zwan. Jouw waarde niet meer dan een schijntje Zo laag bij de grond dat ze blijven zijn Hopen op de dag dat het goed kwam Kwaliteit vind je doorgaans niet meer. Word grappige gast. Ik ben uitgekeemd met mijn shit, zodat elke meter valt. Oh, ik ben geen mees, maar zie hoe ik breek. Schijn op de mic, bezocht de underground de zonnesteek. Leer me kennen door het checken van mijn tracks. Dus glance, spits kunnen